moet met het nws journaal Windenergie en uit tegemoet door een dalende steenkolenprijs. Dat zegt onderzoeksbureau PwC. Het bureau verwacht dat de kolenprijs de komende tijd met 10% zal dalen. door het grote aanbod van goedkope kolen uit de VS. Een lage kolenprijs betekent ook een lagere prijs voor elektriciteit. die wordt opgewekt in kolencentrales. Als schone energiebronnen daarmee willen blijven concurreren. moet er volgens PwC meer subsidiegeld naartoe. In Liberia is de drukste snel van het land geblokkeerd door demonstranten... die vinden dat de autoriteiten niet snel genoeg zijn... met het bergen van de lichamen van ebola-slachtoffers. Ten noorden van de hoofdstad Monrovia... liggen lichamen al dagen langs de kant van de weg. Veel mensen zijn ziek geworden na het aanraken van de lijken. De oproeppolitie probeert de demonstranten op de snelweg uit elkaar te drijven. In Londen hebben tienduizenden mensen meegedaan... aan een demonstratie tegen het optreden van Israël in Gaza. De demonstratie verliep vreedzaam... Ook in Kaapstad, Parijs en Sydney is gedemonstreerd tegen de Israëlische bombardementen in Gaza. In noord groningen is aan het eind van de middag een aardbeving geweest, die vooral in Appingendam werd gevoeld. Het KNMI zegt dat de beving volgens een voorlopige berekening een kracht had van 2,2 op de schaal van Richter. Het gebied werd, wordt geregeld getroffen door bevingen, veroorzaakt door gaswinning. Voetbal. FC Dordrecht is zijn rentree in de Eredivisie goed begonnen. Uit tegen Heerenveen werd het 2-1. De Vriezen kwamen in de eerste helft nog op voorsprong. Maar net voor rust maakte Dordrecht gelijk. Een kwartier voor tijd volgde het winnende doelpunt. FC Dordrecht doet dit seizoen voor het eerst in 19 jaar weer mee in de Eredivisie. Het weer nog vanavond en vannacht neemt de wind af. Het is wisselend bewolkt en koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen vroeg beginnen met wat buien. Daarna is het even droog, maar smiddags volgen stevige buien met kans op onweer. Het is dan 21 tot 25 graden. Na het weekend is het en een paar graden frisser. Dit was het nms Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, The Nightwalk. Ladies and gentlemen. Zaterdagavond, het beste van dance en R&B in the mix. The mix. mix. FM's Nightwalk. Presentatie radio, Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. Show En U-mixen. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. Dance for the FM.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 Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Vandaag zaterdag 9 augustus 2014. Hoor de muziek van Pitbull, tezamen met John Ryan met Fireball. Een plaat die de laatste tijd er erg vaak op de radio gedraaid wordt. Het komen nu natuurlijk een beetje shownieuws. Onder andere shownieuws over Rihanna. de party-update, wat voor leuke feestjes en allemaal gaan we naar de team boven. Het beste plaat voor de dansstoel. En natuurlijk een hoop lekkere muziek. Onderweg zometeen Children of Freedom Futuring. Sheely June, but shine when see First judgment with thing. Don't say you love me If it's not true Cause darling I Can't stand no lie I'm stuck on you baby you are the starlight of my life your smile is more than a little better. En daarvoor hoorde je Children of Freedom samen met Shirley June met Shine. Rihanna zou serieuze plannen hebben om een Engelse voetbalclub te gaan kopen. Dat zeggen bronnen. Riri heeft al meerdere keren met een vriend een pro-voetballer Dittler Drogba gecheckt wat de mogelijkheden zouden zijn. Dat heeft ze samen gedaan met een vriend en pro-voetballer Dittler Drogba. Dan begrijp je het een beetje. Volgens de geruchten wil Rihanna een sportacademie opzetten in haar geboorteland de Barbados en daarna de eigenaar van een Engelse voetbalclub worden. We dachten eerst dat het een grapje was, maar na het Brazilië rijdt Riedi uh, zeker te zijn van een plan en zegt een vriendin. Dus we gaan het allemaal meemaken. Zie je hem zijn antwoord? Voor de sterren is het geen big deal, meer om uh, ja, te verhuizen. Genoeg geld natuurlijk, hè. En dat doen ze met de grote regelmaat. Miranda Keur heeft onlangs haar nieuwe paleis in Malibu betrokken. En het heeft haar maar liefst 2,15 miljoen dollar gekost. Het is een prachtig huis aan zee met een fantastisch uitzicht over het water. Met natuurlijk drie keer rij een zwembad in de tuin. Het heeft drie slaapkamers, drie badkamers. Het heeft nog een gasthuis en ja, natuurlijk een zwembad, hè. En nog is er een mooi uitzicht in Malibu, dus wat wil je nog meer? Tjuwem Zand wordt onderweg zometeen. De party update: wat voor leuke feesten zijn er allemaal gaande vandaag. Maar is die nieuwe muziek van Jesse J, Ariana Grande en Nicki Minaj met Bang Bang.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 Beyond You, Alex Fergus met Blue Sky Action... en voor nieuwe muziek van Alexander Stam met Dance. Die is even tijd voor de party op Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdagavond... 9 augustus 2014. Nou, zoals altijd, beginnen we eerst even met Brainwash... en Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom. En je mag blijven tot 5 uur in de ochtend. Iedereen 16 euro. Voor meer informatie check even Escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandvoorts Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen... Carina La Nina en Sexy Mr. Ass on Sex. En de MC is natuurlijk Girl Dat vanavond dus in de Escape in Amsterdam. Het feestje Brainwash. En ook vanavond in Air in Amsterdam. Het feestje Girls Love DJs Invites. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Interesse is 18 uur En wie krijg je allemaal? The Party Squad. Girls Love DJs. Flava, Fritz de Vlees en Emmanuel Vos. Dat vanavond dus in Air. Girls Love DJs. En vanavond in de Melkweg Encore. Met het thema Fix Up, Look Sharp. Begint pakken bij rond de klok van 12 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. De is 10 euro met onder andere Prime, Wax Friend, Wax Friend moet ik zeggen. Prime, Wax Brand en zakken. Dat is vandaag dus in de Melkweg Encore. Het wekelijkse feestje Encore. Met vanavond het thema Fix Up, Look Sharp. En vanavond in de Sugar Factory. Access, The Movement. Begint om middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intra is 9 euro met onder andere DaFresh, Anatrix, Jazoo, Z4L, Chorus, McClown, BST4R en Voodoo Children. Dat is vanavond in de Sugar Factory in Amsterdam. Access the Movement. En vanavond in de Stalker, wat dichter bij huis in Haarlem. Stalkers Zomernacht Festival. Festival After. Het begint om 11 uur, uur tot 5 uur in de ochtend. Intra is 5 euro. Voor meer informatie check even clubstalker.nl. Met onder andere Rammers, Dabutus en TBA. Dat is vanavond in de Stalker. En als je nou denkt van ik blijf gewoon lekker in Zandvoort. Gewoon geen onzin met vervoerregelen en zo. En drank op achterstuur, dat kan niet natuurlijk. Dan ga je gewoon een club zo. Daar is elke week wat te doen. En op de zaterdagavond tot 5 uur ben je daar. Welkom op de lekkerste beat. in Zandvoort de nightwalk. Door met muziek. Iets ander genre als de clubs vanavond, maar wel een leuke plaats. Ik see the but laatste last night. I fell in love with ghost. under the moonlight, you took my hand and held me close. For once I was all right. I cried and the tears fell from my eyes like waterfall. And I swear I could feel you in my arms, but there was no one there. you centrum van Zandvoort. Dat was uh, muziek van uh, White Nose met Give Me One More. En daarvoor horen we Mark Knight met Return of Wolfie. Een plaat die je ook zeker vanavond in de clubs gaat horen. CFM Zandvoort. We gaan eens even kijken naar de team boven. Beste plaat van het dansen. Platen die je zeker voorbij kan horen komen in de clubs uh, vanavond. Op 10. Lizzie Curious met Wiggle. En op negen Ron Carroll. Etienne Osborne met Get On Up. Op acht Peter Gelderblom en Randy Cole met de heerlijke plaat Got To Be Good. En op 7 die extra nummer 1 plaats van Shiba met OK. En op 6 Mark Knight met In-Out zijn laatste hit. En natuurlijk de opvolger van Return of Wolfie. En op 5 deze week Sydney Charles met Hurricane. En op 4 My Digital Enemy met Don't Give Up. Op 3 Roughneck Lucas en Steve met Everybody Be Somebody. Op 2 deze week Don Diablo met Anytime. En die plaats stond vorige week nog op 1. En deze week een nieuwe nummer 1. Oliver Helders, Koala. En ik ga even opzoeken of ik hem mee heb genomen. En dan ga ik hem zeker voor je draaien. Steve M zandvoort, door met andere muziek. David Guetta. Samen met Sam Martin met Lovers on the Sun. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. And show the world a burning life that never shines so bright. And so the world is burning light and never shines so bright Night long walk Checking out hotties. This is How We Do It, en daarmee komen we ook aan het eerste gedeelte van de Nike Zo meteen, DJ Mouse met zijn Global House vibes vanaf 10 uur. En dan straks vanaf 11 uur. Dat wordt stevig met DJ Charles, bekend van de Mixzone en Radio Decibel. Dat vanaf 11 uur. En voor nu, zometeen het nieuws en weer. En we spreken elkaar zometeen aan de andere kant. van 10 uur, hier, op en Zometeen laat achter met Melby, Nee, Melissa B moet ik zeggen met B Free. En ik zeg tot zometeen na de break...